Jackson. And you can always get what you want. En ondertussen zitten wij heerlijk aan een ijsje. is ook wel nodig met dit weer. Maar bij... we hebben er nog uh, vijf over, dus als je wil langskomen... Dan mag je een ijsje pakken uit de koelkast. Dat is de koelkast. Je moet snel zijn, want we zitten er wel een half ijsje te eten. Het en is en bijna uh... een limonade. <laughs> ja. Maar in ieder geval, hartelijk welkom bij het tweede uur van Entertainment for You hier op CFM aan Zandvoort. Wat kan u van het tweede uur verwachten hier bij CFM? Oh, mijn broekje valt van de tafel. Maar <laughs> natuurlijk, uh, ja, wat is, wordt de nieuwe zomer? Dit zijn we benieuwd naar. Nou, Rudy heeft denk ik al een idee. Ik heb al een uh, idee, ja. Nou, dat horen we allemaal zo meteen. We hebben Showbiz met Popstar handy We hebben de Enigsvlieg. We gaan twee keer alweer bellen met uh, mensen met een WK-hitje... ...en die geselecteerd zijn in onze uh, top 6. Dus uh, wie dat zou zijn, hoort u zo meteen. En één artiest weet het gewoon nog niet. Dus dat spannend. is nog wel spannend. Of eigenlijk twee, hè? Want eentje kunnen we niet bellen, dat is Dennis Bax Want daar hebben we het telefoonnummer even niet van tijdelijk Maar dat zou volgende week vast wel gebeuren Maar in ieder geval, uh, die bellen we eventjes op De Eendagsvlieg en nog heel veel meer Deze tweede uur van Entertainment for You De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht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 Het is niet de Zeeuwse kust, maar de Zandvoortse kust. Ja, en, en wat luistert... is het lekker nu aan de kust, hè? Ja, zeker weten. Ja, zo meteen in de, uh, de CD-presentatie van J.J. Bouwer, waar wij zometeen heen gaan, dan zou dat zo'n gevoel ook, denk ik, zijn, want het is echt een zomerritje. Dus uh, dat is helemaal uh, goed. Uh, ja, we zijn nog steeds WK-hit uh, 2010 uh, op uh, zoek. En, um, en uh, dat, uh, dat komt uh, heel... Helemaal goed. Uh, ja, we hebben iemand zometeen aan de telefoon. En, um, ja, ook met een WK-hit. En die staat ook in ons lijstje. Want we hebben een top 6 gemaakt. En volgende week is natuurlijk... Er wordt een nummer 1 gekozen hier bij CFM Zandvoort. En uh, dat is niemand minder dan... Uh, ja. Zeg jij het, Rudy? Bas van Bazooka. Hey, hallo. Goedemiddag. Of avond nu al. Ja, ja. We hebben al een tijdje geleden geloof ik singeltjes van jullie binnen gehad. En toen dachten we af en toe... Uh, wat, het is een telefooncentrale hier. <laughs> um, ja, we hebben een tijdje geleden een singeltje van uh, jullie uh, gehad. En... Um... Van, van Doe Het als Zelf. Ja. Of wat? Ja. <laughs> ja, sorry hoor. Die, die we telefoon, worden telkens ja, gebeld. En, uh... het, is, het, is, het is druk als DJ, ik weet het. <laughs> Dat is uh, zeker zo. En, ja. Um, maar uh, ja, dus we dachten eigenlijk... We willen, we willen wel even met uh, Bas uh, be bellen. En uh, dat, uh, dat gaat nu gebeuren. We ja. hebben goed uh, nieuws uh, voor je. En um, dat uh, is dat uh, wij jou in de top, uh, top 6 hebben me meegenomen. En. Um, ik ga even, sorry hoor, ik ga even een tip geven aan mijn collega. Als je nou dat knopje ingelaat houdt, dan hoort hij ons en dan praten we zo meteen met hem. Dat uh, heb ik hem. gedaan. Ja? Heb ik okay. gedaan. Um, dat, dat is um, goed nieuws. Je bent uh, op, uh, in de lijsten beland uh, met, jullie, uh, ja, met jullie hit. Ook omdat hij heel erg origineel is, want uh, jullie geven gewoon een auto weg, hè? Ja, nou, die geven niet gewoon weg. Je moet dan uh, ja. schatten wat de uitslag is van Nederland-Denemarken. En onder alle goede inzendingen. Je kunt het dan sms'en naar 2255. Onder alle goede inzendingen. Daar verloot we. Dat doet de notaris van mij in het dorp. Die verloot uh, dan um, uh, ja, de Fiat 500. Die ook weer in de clip gebruikt wordt. Oké, okay, leuk. Ja. En dan moet je sms'en naar Oranje. Dan je spatie. En dan jouw uitslag naar 2255. Ja, dus je sms oranje spatie en de uitslag en dat doe je naar 2255 en dan, uh, ja dan, um, we hebben ons, ons WK nummer, dat passen we, na elke wedstrijd passen we dat aan qua tekst. Oké okay, leuk. Dan helemaal aan het einde van het uh, nummer, dan schreeuwen we wie, wie, wie er gewonnen heeft. Nou heel erg goed. Ja, ja, dat is echt ja. super grappig. Alleen we hebben een beetje spijt, want uh, we hadden die auto dan gekocht voor de clip. Ja. Hij is echt, hij is zo ontzettend leuk. <laughs> maar ja, weet je, we hebben het helemaal gedaan, dus we moeten door nou. Ja, dat vind ik ook. Nou, ja, ik ga ja. zeker mijn uitslag ook zo meteen even sms'en, Zou dus ja, dan dat was het Leuk. Ja, te leuk. Ja, dan steun ik jullie ook meteen. En, ja, um, ja hoe heet het uh, singeltje? Ja, we, we, het singeltje dat gaat natuurlijk over uh, Hollandse voetbal, en, uh, maar we hebben het uh, pa-pa-pa-da, hebben we het genoemd. <laughs> Nou, hartstikke leuk. We gaan hem gewoon draaien. En wie weet hey worden jullie wel de eerste. En dan bellen we jullie gewoon volgende week even terug. Ja, gezellig. Dankjewel. Dankjewel. Okay, Hoi. Bye. Die Robber uit naar Van Honkost en die verlengt naar Van Wobbel. Van Bommel kijkt op zijn heen en die vindt Braafheid. Braafheid past door naar Kuit en die poort is spelers en die bereikt Huntelaar. Huntelaar. tikt hem terug naar Kuit en die komt voor op een open goal. Hij uit op de op de bal! Boskus is 7 op heide Over de hele naar Schaar, ligt terug op de Jongen. De Jongen met de die kapt zijn tegenstander uit en Babel neemt over. Hij is de gaan, maar hij ligt terug van Persie. Die stapt over de bal en wat doet hij? Hij knalt! Hij knalt! Hij zit erin! Hij zit erin! Hij ik terug op Boelenhoes. Ik stieke door de Matthijs en die rust hem door de wessie Die speelde maar op de stront, dat verraaf Van de baan. Ja, de die had overzicht er ziet dat de zeer vrij staat. Hij breidt... Wat een leuke versie. En je kan dus sms'en, oranje, spatie, uitslag naar 2255. En we gaan meteen door met wat ik denk, de nieuwe zomerhit. Je kan natuurlijk on Dance. Dat werd de zomerhit genoemd, maar ja, die is al zo lang dat het ook steeds eigenlijk minder populair Maar dit wordt de nieuwe zomerhit van 2010, wat mij betreft. Dit is We No Speak Americano. Jolanda Bicol, featuring DCUP. Die gitaar vaar bene, si Dulla praat mietse Amerikaan, wanneer ze valt mola sotta luna, kom maar daar di I love you, pappa l'americano. Een beetje een telefooncentraal te worden. Want iedereen met een WK hit belt ons op om in die top 6 te komen. Nou, ik kan u vertellen, die top 6 is al gemaakt. En um, ja, we hebben de volgende artiest of artiesten aan de telefoon. Hè, die een uh, wk WK'tje hebben gemaakt. En uh, vandaag komen ze gewoon rechtstreeks uit Zandvoort. En uh, we, hebben ze aan het, we hebben hem aan de telefoon. We hebben geloof ik Kevin aan de telefoon van de hobbyisten. Ja, dat klopt. Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond, Kevin. Uh, ja, een singeltje gemaakt. Uh, jullie heten De Hobbyisten. Waar staan oh. jullie voor? Wat voor muziek? Uh, ja, het is een beetje een, uh, het is een, beetje een mix. Uh, ik, uh, ik zelf ik rap dan. Ja. En uh, uh, ja, het is, uh, het is Nederlandstalige popmuziek en de basis is, is rap. Nou, we gaan er uh, zometeen zeker even naar luisteren hoe is deze single okay. ontstaan. Uh, ja, we waren uh, bezig met het, uh, met het schrijven van een nummer en we hadden zoiets dus van ja, maar, uh, het ziet er nu naar uit dat we een eerste echte officiële single uit mogen gaan brengen, dus landelijk. Ja. En toen hadden wij zoiets van ja, dat willen we dan zo, goed, zo groot en zo goed mogelijk willen we dat gaan doen. Ja. En uh, toen dachten we ja, groot en, uh, en goed en een wij-gevoel en een ja-gevoel en een yes-gevoel, dat krijg je van, uh, van een WK en dat krijg je van voetbal, weet je wel. Dus een beetje die positiviteit uh, uitstralen. Ja. Ja, en zodoende uh, komt er dan een bijgaan door. Hè? Dus een beetje dat wijgevoel met z'n allen. Ja, want je ziet ook steeds meer uh, leuke acties aan uh, een single uh, gekoppeld, hè? zoals we hadden net. Uh... De Bazooka's hadden we aan de telefoon en die geven gewoon een Fiat weg. Ja. We hebben een single waar we nog niet de naam van bekend gemaakt, want die staat ook in de lijst. Die gaan ook iets geven aan een goed doel van hun verkoop van de single. Maar jullie gaan het oh, ja. ook doen, hè? Ja, klopt, klopt. Wij doen ook uh, ja, alle opbrengsten gaan naar Kika. En uh, dat sluit eigenlijk helemaal aan bij de titel ook. Hè? We hebben dus een. Uh, uh, hè, eerst echt officiële uh, single en clip en dan hebben wij zoiets van ja, we moeten dat vieren, hè, we willen we groots gaan vieren. En, uh, en toen hadden we zoiets van ja, dan moeten we iets gaan doen met die titel. Hè, de titel Wij gaan door, dan hebben we dat eerst nog geprobeerd te veranderen of iets in die zin. Maar toen hadden wij zoiets uh, uiteindelijk van, hé, hey, wij gaan door, wie moet er nou meer doorgaan dan kinderen die kanker hebben? Die moeten de ja. ziekte overwinnen, die moeten echt doorgaan. Dus dat was uh, gelijk het... Uh, het een uh, goed doel wat wat helemaal bij ons aansluit en, uh, en dat vond Kika zelf ook. Nou, als... dat, dat zie je inderdaad wel vaker, ja. En uh, ja, vandaag hadden jullie jullie instoren in, store, in uh, Zandvoort ja. bij de Store. Ja. Hoe ging ja. het? Ja, klopt. Hè. Dan uh, staan we voor het eerst daar in Zandvoort en uh, ja, we kennen natuurlijk helemaal niemand. We komen zelf hier uit uh, uit Zeeland. En, uh, ja, dan, dan sta je daar ineens. Dat was even wennen zo beginnen. En dan de eerste twee nummertjes denken de, denk een aantal mensen ook nou, van: we blijven even kijken. En andere mensen die, die lopen gauw door, want die denken: wat gebeurt hier? Ja. En dan uiteindelijk zie je een hoop ja, swingende mensen. En, uh, en dan krijgen we toch de handjes op elkaar. En dan hebben we zoiets van: hé, hey, kijk. De, dat is waar we het voor doen en dat is leuk. En dan, uh, en dan zie je dat die mensen dan het singeltje kopen en dan uh, heb je zoiets van nou kijk Kika weer blij, wij zijn blij. Kijk. Ja ik heb hem net ook gekocht. Met 6 het is gewoon lekker. Oh je hebt hem ook gekocht. Ja oh, net en uh, we hebben hem ook natuurlijk ook klaar zijn in onze CD speler. Ben je uh, nog naar het strand geweest na afloop? <laughs> <laughs> we hebben, uh, nee, ja, we hebben even een rondje nog gedaan. Maar uh, ja toen moesten we gauw weer terug. Ah, dus, uh, ah vond een keer beter. Kom je ook nee, bij ons ja. langs in de studio? Ja, ja dat, dat, dat doen we heel graag hoor. Zeker weten. Kijk. Nou, we gaan gewoon een afspraak binnenkort. Ja, nou, dat, is goed, dat is goed. Jullie weten ons nu te vinden. Hè? Ja, ja, zeker weten. Hey, um, verder staat er nog wat leuks te gebeuren ja. rondom jullie? Uh, ja, we, ja, we zijn druk dus bezig nu natuurlijk met allerlei promotieacties. Net zoals deze in-store actie en zo gaan we meerdere musicstores door Nederland gaan we doen. En uh, ja, er zijn een aantal optredens, uh, ook gewoon vaste optredens gepland. Dus, uh, en de meeste daarvan zullen hier in Zeeland uh, plaatsvinden. Oké. Okay. Hey, ja. uh, mogen we jou bedanken voor jullie tijd? Uh, ja, maar ja. Wie weet weten worden jullie wel WK 2010 van uh, CFM. Want jullie staan in die lijst, heb ik. Uh, Oké. Okay. Dus dat is goed nieuws. En Kijk, uh, als, als het zover is, dan bellen we je volgende week uh, gewoon even terug. Helemaal goed, helemaal goed. We gaan hem draaien. er okay, maar aan. Dan. Hier zijn de hobbyisten en wij gaan door. gaan we dan. Shirtje aan. Petje op. Pilsje erbij. Bitterbal. Iedereen, come on! Wij gaan door. Wij geven niet op, want we gaan ervoor. Wij gaan door. Wij gaan binnen, dus we zingen in koor. Wij gaan door. Wij geven niet op, want we gaan ervoor. Wij gaan door. Wij gaan binnen, dus we zingen in koor. Langzaamaan. Maken we ons weer klaar Het staat weer voor de deur Zorgen worden gebaard en het bloed Voelt wat sneller door mijn aderen Adrenaline doet zijn werk Mannen verzamelen Vrouwen en kinderen volgen Kikkerlandje wordt groot Werk wordt stilgelegd Groeit weer geloof Verkomt hoop op een mooie afloop Iedereen voelt zich coach Weet precies hoe het loopt We doen het samen Samen aan het werk gaan Samen gaan we tegenaan Zingen door Zuid-Afrika Maak je klaar Sta je scherp Ben je aan? Toen Legioen je leger Laat niemand in zijn hemdje staan Wie staat er bovenaan? Wie gaat de prijzen behalen? Wie wordt de gelukkige? Wie gaat het meest balen? Iedereen vertrouwt erop Dat wij het gaan halen We laten de boys niet alleen We pikken we samen Want wij gaan door Wij geven nu op Want we gaan ervoor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 Het begint bij de eerste ronde, ik ruik het gras, zelfs door mijn beeldscherm Zenuwachtig kijkende blikken, die ons veel zeggen Het gaat erom wat er gebeurt op het veld, dus Concentratie tijdens het Wilhelmus Zo klein, we zijn eigenlijk een dwerg De tegenstander denkt, deze gasten kunnen we hebben 90 minuten, zijn we mentaal sterk We staan op de tribunes en hopen ook dat het werkt We pakken ook de grote jongens, eerder al bewezen Voetbal zijn wij de beste en ze zullen het weten Ze kunnen niet alleen, steunen de mannen hard We doen het niet alleen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 geen zwart en ook geen wit Oh, rock, yeah. Geen rood, want wij. Wij gaan door. Zo gezellig voel je. Holland! Ja, we hopen dat ze zeker doorgaan naar de WK. En dan gaat ja, Walter kroes daar ook gewoon heen, heeft hij al uh, gezegd. Dus, uh, dat wordt Als we leuk. de finale ja, halen. Hè? En dan mogen we hem ook bellen. Hè? dus ja. Dat gaan we ook zeker even doen. Voor het met... dure kosten dan, hè om naar Zuid-Afrika <laughs> te, te bellen. Hem, niet voor ons. <laughs> nee, maar uh, dat komt helemaal goed. Hé, hey, uh, ja, wij gaan door zometeen naar uh, nog meer WK'ers. We hebben er nog twee te gaan in die top 6. En dan uh, ja, volgende week maken we de WK 2010 uh, bekend. En of onze Zandvoortse druk hierbij zit, dat horen we zeker. Zometeen later dit uur bij CFM Zandvoort. En uh, ja, wat hebben we klaarstaan? Ja, we hebben er nog eentje klaarstaan hè. Ja. Ik zei hem, we zijn er bijna vanaf, maar we hebben er wel eentje staan Op dit moment is hij bezig met zijn videoclip opname dus we kunnen hem niet bellen. Want ik heb net al geprobeerd bij zijn management, het een, maar uh, het lukte niet. Een oude bekende. Ja, een oude bekende. Als ik Terror Jaap zeg, dan zeg ik ook Dennis Bax. En als ik Dennis Bax zeg, dan zeg ik ook Kika Gala 2009. En uh, ja, Dennis Bax heeft uh, zijn para pa papapapa, pa pa pa pa pa, heeft hij opnieuw uitgebracht, maar dan parapapa... Pa. Zuid-Afrika. Dus uh, we gaan even luisteren. En dan zijn we zometeen bij u terug. Tot Popster Henry en Showbiz nieuws. En we hebben natuurlijk ook nog de enigsvlieg. En wat zou dat dit keer zijn? Ja, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Doe dat maar. Zuid-Afrika papa, Wat gaan we doen? Nederland die wordt de wereldkampioen Ik kijk in mijn omgeving En voel dan die beleving Want het WK staat voor de deur De straten kleuren weer oranje oh Nederland dat kan je Van het Wilhelmen zingen Krijg ik die tintelingen Het legioen dat leeft weer mee Zuid-Afrika, papa, -pa papa, papa, Wat gaan we doen? Nederland, die wordt de wereldkampioen. Het beste team, sinds jaren 88 evenaren. Nee, nee, dat kan toch niet meer Ga weer scoren, dus kom en laat je horen. En zing ons elftal naar de top. Nederland in de finale, ja we gaan die beker halen in Johannesburg. Barra, papa, papa, papa, Laten we het hopen, Nederland wereldkampioen. Ondertussen zijn we Henry aan het bellen. Okay. Met het showbiz nieuws. En, als het goed is, is hij nu aan de telefoon. Dit is het showbiz nieuws met popstar Henry! De jingle, uh, ja, de jingle we Die zijn we vergeten door de WK nou, ja. stress. Henry, goeie avond. goedenavond. Goedenavond. Goeie daar zijn we weer. Hè, ja, goeie avond. Ah, ja. En hoe is het allemaal daar? Ja, goed met jou. Ja prima, ik ben net terug van een uh, van de voetbalwedstrijd die ik hebt, heb, van een uh, wedstrijd tussen het team uit Leusden. Zijn ze nog steeds bezig? Het seizoen is toch al lang oh. voorbij? ja maar, het seizoen is inderdaad al lang voorbij, maar dit was een wedstrijd tussen het team van Voerendaal en het team, van, uh, het team uit, uh, uit Leusden, Roda46. Oké. Okay. Dat was even gezellig. Nou, leuk. En dan gaat daarna lekker gebarbecued ofzo? Nou, uh, <laughs> dat mag misschien uit gaan doen nog even. Oh, ja, het is dus dat... elke week zo, die jongen vakt elke week aan jou, uh, heb je lekker barbecued. Ja, de, ba de barbecue is klaar in ieder geval. Hier, dus, oh, hè? kijk. Ja, ja, dat weet ik je weten. Dus wat dat betreft kan uh, ik had het niet meer kapot. <laughs> Ja, en volgens mij heeft uh, ja, Frans Bouwer ook een beetje de laatste tijd uh, gebarbecued, Ja, want hij is een paar kilo's aangekomen, hè? Ja, hij is weer een paar kilo erbij, en een lekker buikje erbij, dus uh, ja, <laughs> <laughs> hij moet het toch in de gaten houden, hè? Dus, ja, maar ja, Frans Bouwer is natuurlijk een ras echt begonnen is Ja. En, uh, hij zit natuurlijk volop van het leven. Maar hij was gisteren, was hij opgetreden bij Alem, hè, in Pop um, uh, Daar was het wel een beetje opgevallen. Oké, okay. nou ik, ja, ik heb het gelezen, maar ik heb het verder niet gezien. Daarom durfde hij misschien niet, uh, in, toen hij in het bubbel wat ging zitten, zijn t-shirt uit te doen. Dat zou best eens kunnen, <laughs> ja. <laughs> maar vraag hem dat zelf maar, denk ik. Ja, nou, liever Ja, ja, ja. ja daarop ja, En We uh, vragen ja. het vanavond wel aan zijn neef, want we gaan naar zijn cd-presentatie. J.J. Bauer, die heeft zijn cd-presentatie vanavond, en daar gaan wij heen. Ja. En oh, nou, we nou, oh. het wel even aan hem. Ja, is prima, is goed. Doe het maar even. <laughs> niet verkeerd. Nee, trouwens, hebben jullie het daar gehoord in het programma Hollands get Talent. hè? Ja, daar zit er in de jury zit Patricia Payne, hè? Ja, en dan komt onze held, tenminste, mijn held, komt daarin waarschijnlijk. Uh, wie, wie, wie, wie bedoel je? Adam Curry. Ja, precies. Ja. Dat, dat is wel, daar is wel sprake van. Maar of dat zo is, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Maar ik zat van de week RTO Boulevard te kijken. Ja. En daar zei Patricia zelf ook: er komt echt een spraakmakend uh, jurylid bij. Dus. Ja, dat is, als je praat over spraakmakend uh, jurylid, dan is dat natuurlijk Adam Curry. <laughs> ja. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Apart. Dus uh, ik denk, laat me een beetje verrassen. Ja, ik ook. Hè. Ga je meedoen dit jaar? Uh, ik denk het niet. Denk nee, denk niet. Nee, oh, oké. Okay. Nee, nee, nee, denk ik niet. Dus uh, misschien volgend jaar. Ja, hoe is het in Duitsland? Uh, in Duitsland heb ik uh, in zoverre dat ze te veel mensen hadden, dus het is helaas niet doorgegaan. Oh, weer niet? Ik zeg er dus ja, maar dat mag verder niet uit. Hoor. Ik bedoel, uh, ik, ik heb me nog druk genoeg hier en uh, volgend jaar gaan we gewoon een nieuwe poging wagen. Zeker weten. Ja goed jongens, je zit op een gegeven moment, als je bij de toppers zit tegenwoordig, dan uh, die, uh, die moeten op een gegeven moment wat uh, uh, ja, problemen hebben, anders dan leeft het volgens mij niet, hè? Nee, ja. nee, Jeroen van de Boom dit keer, hè? Ah, nou is Jeroen van de Boom weer, hè? het is er niet te geloven, hè? Ja. Um, uh, ja, Jeroen van de Boom en Benno die hebben samen gereageerd en zeggen van ja, wat er nou weer precies aan de, aan de hand is, dat weten we ook niet, maar... Uh, ja, en ja, hij schijnt op een gegeven moment uh, in het verleden, schijnt hij toch diverse keren contactbeugd te hebben gepleegd, uh, volgens uh, Jan van der Troffelaar. En uh, ja goed, ik bedoel, uh, wat, wat is er waar? Uh, ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. En, maar ja, uh, dat is op een gegeven moment enkele jaren geleden, dacht ik toch hè? Ja. Dus, uh, en volgens mij is hij op bij elke optreden van de toppers, die is er aanwezig geweest hè? Ik weet het niet, het zou best kunnen. Ja, dat is wel, dus, uh, Oké. Okay. Maar in ieder geval er zullen we in ieder geval het nodig weer over horen. Dus uh, ja. wat dat betreft, 30e uh, boulevard. Ze moeten weer het nodige te, te vertellen. Ja, het is altijd wat daar. Hè? Ja, dat, maar het ont... zijn allemaal stuk voor stuk zijn het allemaal grote egos natuurlijk. Nou, het lijkt er als wel op allemaal. hè. En uh, ja, ze moeten altijd hun eigen territorium een beetje uh, bewaren denk ik, zoiets. Ja, ja, ja, ja precies, ja. Maar goed, hè, jongens, we gaan, we gaan gewoon verder. En uh, ik heb nog, uh, nog een nieuwtje voor je. Guusweeuw is iets is met de repetities bezig, voor zijn show uh, groots met de Zachte G uit ja. uh, thuis. En heeft hij, die heeft die stil moeten zetten in de repetities, hè? Ja, vanwege dat ziekenhuis daar aan de zij komt. <laughs> ja, dus ik denk van ja, wie gaat nou uh, naar zijn ziekenhuis uh, repetities houden? Ja, die echt handig natuurlijk. Nee. Nou goed, natuurlijk... ik kan me er wel wat bij voorstellen als je op een gegeven moment een in het ziekenhuis leeft, Ja, tuurlijk. En je hoort Goes een hoop, een homo herrie van Van Guus Meeuwens natuurlijk. <laughs> uh, ondanks ik het feit dat de een hele goede goed is, daar gaat niks mee te maken, maar... Het ligt er vlak naast en als ze daar aan het opereren zijn en uh, ja, je hoort op een gegeven moment uh, die herrie van uh, Van Guus... Ja, ik kan me er wel wat, wat bij voorstellen natuurlijk. Ja. Ja? Ja, nou ja, liever Guus dan uh, Metallica ofzo, toch? Ja, precies. Ja, <laughs> ja dat krijg je we Goed, dan heb nog een nieuwtje voor jullie, jongen. En dat uh, Duitse uh, Kroes zou, zou te dik zijn voor de catwalk. Belachelijk. Belachelijk. Ja, Hij staat helemaal nergens op. En eh... Uh, Duitse Kroes is natuurlijk niet een van de meest uh, slanke meiden die erbij houdt. Maar uh, te dik voor de catwalk. er staat natuurlijk helemaal nee. nergens op. Als je ziet hoe dun ze al is... Ja, ik, ik vader er werkelijk af, hoor. Ja. Nou ja. Maar het, dan zie je wel dat eh... Uh, gek wereldje. Ja, gek, heel gek wereldje staat. Dat. Uh, vorig jaar was het zo dat, uh, dat we toch een vol slanke uh, modellen wilden hebben. Ja. ja, dat klopt. En nou ben je op een gegeven moment, als je iets, iets, iets breder bent dan normaal, ben je op een gegeven moment altijd dik. <lacht> dus ik, ik ga me dus werking af waar dit allemaal naartoe gaat. Ja, nou ja. Echt gezond lijkt me in ieder geval niet. <lacht> nee, <lacht> nee het en lijkt me. Ja. Veenstra gaat ook trouwen, hè? Ja, die gaat ook trouwen, ik, ik heb Veenstra inderdaad. Ja, Dat, heb je, dat klopt inderdaad. Uh, dus, uh, nou, en uh, wie weet, Ibrahim Afelai ook binnenkort. Ja, dat zou zomaar kunnen. Met uh, de playmate Doreen Rose. Hij heeft een uh, playmate aan de haak geslagen. En ik kan je zeggen, dat is niet uh, een verkeerde meid, hè? Nee, lijkt me niet. Ja, goed, dat moet je natuurlijk even afwachten. Ja, natuurlijk. Ja, dus uh, Wessie Sneijder en uh, Jolanta natuurlijk. En ik heb Afelai met weer een playmate. En zo blijven we natuurlijk allemaal doorgaan. Je ja. <laughs> kunt uitzoeken tegenwoordig, hè? <laughs> ja, helemaal is als voetballer, op. toch? <laughs> Sorry, ik vrouw me even een keer in de van binnen. Maar jongens, uh, ja, ik zeg wat dat betreft, uh, we wachten we wel eens allemaal af. Uh, ja, Hebben jullie naar voetballen gekeken trouwens? Ja, tuurlijk. Ja, en zeker? ik ben uh, behoorlijk geschrokken over Arjen Robben. Ja, dat is niet te geloven. Hij, uh, wordt hij niet onderuit geschropt dan krijgt hij wel. Jongen, jongen, jongen. Voor de rest, ja, wa, wa, waarom staat er mooie goals tussen? Maar ja, wat wil je ervan verwachten, zo'n uh, wedstrijdje? Zo. Henry? Nou, ja, ja, het gaat komkommertijd worden, hè? En? Zijn komkommers al klaar? Nee. Ja, ik heb ze gister, gisteren al opgegeten, dus ik moet weer nieuwe kopen. Maar um, ja, je merkt het ook wel een beetje in Showbizland, dat het een beetje rustiger gaat worden. Nu komen de, najaar, de, of de najaarspresentaties, hè, wat gaat er na de zomer gebeuren? En ja, dan, exact, ja, ja. gaat het weer voorop uh, beginnen. Dus, uh... ja, inderdaad, maar ja, goed. Uh, je ziet er, er zijn nog andere dingen die gebeuren natuurlijk in show, eh, ja Of, of je hier van de sloten op een gegeven ook daaronder moet classificeren. Ja. Uh, weet ik, of ik, ik ook nee, niet ook niet. Nee, nee, nee, nee. Denk ik niet, toch? <laughs> het, het lijkt me niet maar Hij zou het nog graag willen, denk ik. Ik ja, denk het ook wel. hij is jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, maar als je zo de publiciteit moet komen. Ja, goed. Laten we even afwachten. Van, laat, laat hem lekker opsluiten. Ja, we zijn natuurlijk bevooroordeeld, uh, dat weet ik wel. Uh, maar uh, ja, of hij het inderdaad gedaan heeft, dat zullen we, we zullen op dit ja. moment nog weten. Uh, we wachten eens even af wat er verder gaat gebeuren. Dus binnenkort zou er een uh, persconferentie plaatsvinden vandaag. Dus uh, we wachten eens even af. Nou, we zullen af. het zien. Zeker weten. Nou, oké. Okay. Nou, Henry, uh, bedankt voor je bijdrage uh, dit seizoen. Of uh, dit seizoen, deze uitzending. Ja, <laughs> ja, ik zit zo met voetbal in mijn hoofd, hè? Het WK gaat bijna beginnen, dus uh, we worden non-stop voetbal kijken. En uh, ja eet smakelijk uh, als je gaat barbecueën. En, uh, Dat zal zeker lukken. En tot volgende week. Ja, dan moeten we eens een keertje daar uh, naartoe komen natuurlijk. En dan moet je eens kijken, als je, als je dan een leuk logeeradres hebt, dan komen we daar eens een keer een uh, weekendje overblijven. blijven. Nou, daar houd je aan. Ja, is afgesproken. <laughs> leuk leuk over, overblijf rest dan komen we gegaan in dit kant weer op. Oké, okay, is goed. hey Henry, dankjewel hè. Hey jongens, prettig weekend. En uh, ja, heel veel zon natuurlijk daar in voor voor. Ja, het is echt heerlijk hier. Perfect jongens. <laughs> doei, doi. dan hè. Doei. Doei, doei. I can only stay for a while.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 the world go away let me live in your arms yeah i know that it's wrong but the feeling is right no tomorrow is er staat nog steeds naar CFM Zandvoort hier lekker en veel lekkere zomerhits en uh, ja, over zomer gesproken. Er komen altijd heel veel leuke, gezellige festivals uh, aan. En een van die festivals uh, vindt u altijd in Amuiden. En dat is Bekersteinpop. En we hebben Saskia aan de telefoon. En zij is uh, organisator daarvan. Mag ik één ding zeggen? Het is niet in Amuiden, het is Velsen-Zuid. Oh, sorry. Velsen-Zuid. Ja, dat goed. Dat scheelt mij weer even corrigeren. Nou, ja, dat is ik doe het alvast. Velsen-Zuid. Ik dacht niet uit, Ja, goeie wat voor evenement, kan je, kan je dat uitleggen, wat voor evenement uh, Pop is? Nou, zoals wij zelf zeggen, is het uh, het toonaangevende festival van, uh, van Noord-Holland. Uh, het bestaat al, uh, we vieren uh, dit jaar ons 32e festival, dus het, uh, we doen al een tijdje mee. En wij proberen uh, toch een beetje apart te programmeren van, uh, van uh, ja, andere festivals. Dus dat betekent dat we toch wel wat bandjes meer willen zetten die... Uh, uh, of het al gemaakt hebben op een bepaald niveau, of het, uh, waarvan wij denken van nou die gaan het helemaal maken. Ja. Dat is een beetje wat wij uh, proberen te doen en dan ook, uh, ja, proberen ook wel verrassend te zijn. Dus uh, niet dat je zegt van uh, ik ga heen en uh, het is allemaal appeltje eitje. En die moet echt wel even voor, uh, ervoor openstaan. open staan, zeg maar. Ja, en het is uh, zaterdag 12 juni vanaf 1 uur hè? Correct. Wat kunnen de mensen daarvan verwachten? Dit jaar? Um, we hebben, uh, nou, sowieso is het gewoon heel gezellig om daar te zijn, uh, we hebben drie podia, we, ja. hebben, op het, uh, we hebben het hoofdpodium, uh, het optiepodium, dat is in een tent, en we hebben het kabouterpodium, dat is wat meer uh, ja, voor de wat, wat, wat kleinere band zeg maar, en het, het podium staat ook lager, het is dichter bij, uh, bij uh, het publiek, dus het is nog wat knusser, wat intiemer. En op het hoofdpodium hebben wij dit jaar uh, de Inspector Kuzo, dat is een Frans uh, bandje. Uh, twee mannen die uh, uh, helemaal uit hun dag gaan. Ja. We hebben uh, Betty Cerfers, nou dat kent denk ik. Uh, ja, dat kennen we wel. We hebben Simon Kipsky, nou die zijn nah. natuurlijk ook uh, nu in, uh, goed in opmars. Ja, tuurlijk. We hebben Juliette Lewis. Juliette, wat is dat voor muziek? Uh, Juliette Lewis, die speelde vroeger altijd met uh, de Licks. Het is een... Uh, zij is een hele kleine vrouw met een enorme strot. En uh, zij uh, is ook wel bekend van, uh, van behoorlijk wat films. Ze is best wel een goede actrice, maar uh, ze, schijnt, uh, of, ze schijnt, ze kan het gewoon uh, erg goed uh, zingen. En het is echt een rock chick, zeg maar. Maar ze heeft nu met haar uh, in november is dus een nieuwe cd van haar uitgekomen. En die is toch een beetje teruggegaan. Ze wordt ook ietsje ouder. En uh, toch weer een beetje teruggegaan, toch weer een beetje wat ingetogener, maar ja, die, strot, die, uh, die stem die doet het nog steeds. Dus dit uh, vind ik wel een aanrader. Ja, oké, okay, leuk. En we sluiten dan uh, op het hoofdpodium af met, met Manoush, dat is een beetje gypsy, jazz-achtige feestmuziek. Uh, en uh, nou, ik denk wel dat het, een, uh, dat het echt met een feestje eindigt. Maar is het een beetje vergelijkbaar zoals uh, bevrijdingspop? Nou, um, bedoel je qua muziek of bedoel je qua... Uh, qua, qua uitstraling, zeg maar. Nou, wat wij, waar wij wel heel erg voor uh, uh, ja, prat op gaan, is dat wij, kijk, als je bij, bij de Vrijdingspop komt, dat is natuurlijk een hartstikke mooi festival, alleen je bent wel in de hekken, zeg maar. Ja. Je bent helemaal ja. afgehackt en je wordt uh, enorm gecontroleerd en, uh, en wij willen toch wel een beetje het open karakter, het, het, wat... Ja, weet je wel, een beetje losser uh, karakter willen wij behouden. Dus wat dat betreft zijn wij toch wel een ander festival dan, uh, dan Bevrijdingspop. Oké. Okay. ietsje kleiner, maar uh, op zich uh, dus ja, kan toch ook wel weer genoeg mensen. Ja, nou, dat is wel heel erg leuk. Uh, gaan er nog dit jaar uh, speciale dingen gebeuren? Dan, dan, dan, dan ik bedoel, dan... Dan uh, nou, buiten, buiten alle muziek op die ja, podium ja. ja, nou, uh, wat, wel heel, ik vind, wat ik heel erg leuk vind, is dat 3 voor 12 uh, Noord-Holland... Uh, 3 voor 12 is van de VPRO. Uh, die komen uh, langs en die gaan uh, van drie uh, uh, beentjes gaan ze akoestische opnames maken. Oké, okay, leuk. Uh, ja, en dat gaan ze dan ook uitzenden op hun, via hun website. En uh, bijvoorbeeld ET Explore Me, dat is een uh, nou, toch ook wel een redelijke harde band uh, uit Haarlem. En die gaat akoestisch spelen. Ja, dat is natuurlijk uh, erg leuk om, om eens gewoon in een hele andere setting van Ben te zien. Ja, nou hartstikke leuk. Ik, heb ja, er, uh, ja. ik denk dat ik er wel heen ga. Het lijkt me wel erg gezellig. Dus het is uh, zaterdag 12 juni. Ja, Gratis toegang is, ik denk, voor veel mensen erg belangrijk. En wel ja, heel erg leuk. Zeker. En het uh, ja. duurt van 1 tot half 10. En het is Velse Zuid Landgoed Bekenstein. Precies, als ik nog één ding mag zeggen. Ja, tuurlijk, uh, geen probleem. Uh, Jimmy Hendrix die, uh, is dit jaar uh, 40 jaar uh, dood. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Maar uh, ja. uh, die proberen wij ook een beetje te eren, Maar dan, we beginnen al op uh, vrijdag uh, de elfde. e Hebben wij een, uh, een extra concert, maar dat is een concert, een betaald concert. Dat kost 8 euro. Ja. En uh, daar speelt uh, de Hendrix Alive project. En uh, die speelt in de Oxyfent. En uh, ik weet uh, uit de ervaring dat dat een waanzinnig goede ding is. Dus als je al zeg maar, uh, eerder wil beginnen met bekers en Pop, dan moet je zeker even komen kijken. Nou, hartstikke leuk. En uh, nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor uh, ja, het gesprek en de informatie. En uh, ja, ik, bedankt. ik denk dat het uh, ja, erg leuk wordt. Kom zeker even kijken. Ja, nou, komt goed. Goed zo. Hey, nou, je dankjewel. dankjewel. En succes met jullie uh, uitzending. Ja, dank je. Doei. Bye. Bye. Dag. En dat was Saskia van Bekensteinpop. Ja, we hadden haar al wel proberen te bellen. Niemand meer dan Marianne Bel. Want ja, een Drukkie voor mijn club. Of Drukkie voor Oranje is ook geselecteerd tot WK-hit 2010 bij CFM Zandvoort. We hebben een uh, top 10 uh, gemaakt. Of nee, een top 6, sorry. En uh, misschien is het leuk om even nog even de namen te herhalen wie er allemaal in, um, wie er allemaal in uh, zitten. En uh, we zijn daar gewoon trots op. Het, was een heel, uh, het, was, het is best wel heel erg leuk. Het is niemand minder dan Dennis Bax, Johan Flemmings en Dario samen. Drukkie en Co. Dus uh, drukkie voor Oranje. Wij, zijn gaan, wij gaan door van uh, de. Hoe heet het ook alweer? Sorry, de de hobbyisten. En uh, we hebben de Sultans uh, ook genomineerd. De Sultans hebben we vorige week gedraaid voor u. Uh, en de bazooka's die staan uh, ook in die top 6. En uh, volgende week, uh, kun, jullie kunnen vanaf uh, vanmorgen stemmen op uh, www.entertainmentforyou.fm.huis.nl. Ja. Daar komt een poll te staan. En dan kan u kiezen welke u het beste vindt. En uh, ja, over even een mailtje te zuren naar w-info. Uh, uh, nee, nee, nee. Naar Roy Apenstaartje, zfm Nogmaals, Roy ZFM zfmzandvoort.nl Dan kan u WK het 2010 uh, kiezen. U uh, gaat nu even horen. Drukkie voor Oranje van uh, niemand minder dan Drukkie Co. Een drukkie voor Oranje, een drukkie, een drukkie, een drukkie voor mijn club. Een drukkie, en drukkie, een drukkie voor Oranje, een drukkie, een drukkie voor mijn club. Ik zat last in een heel groot stadion. Het schelde tegen schreeuwen, dat boven ik echt niet om. Het dacht me geen moment, en ik toonde me een vent. En stond op met de handen over het hart, en zong toen knijter Die voor oranje, drukkie, drukkie, en drukkie en en voor mijn club. En drukkie en drukkie en drukkie voor oranje en rikkie, en rikkie voor mijn club. Dit is uh, ook geselecteerd voor WK2010 uh, bij CFM Zandvoort Entertainment for You. En uh, ja, de, en, dit is ook gewoon een heel leuk hitje uit Zandvoort. Helemaal drukkie voor oranje. En uh, ja, dat is uh, ook een WK-hitje. En of hij WK2010 wordt volgende week, dat hoort u dan volgende week weer. Ja, en we zijn ook alweer... Eind gekomen aan dit programma. Helaas zonder Pascal van IJsseldoorn. Want uh, ja vanwege ziekte was hij thuis. Ja. We willen hem nogmaals veel beterschap uh, wensen. En uh, we hopen hem volgende week weer te ontvangen hier in de studio. Op zijn troon natuurlijk. Ja, we hebben een uh, drukke uitzending gehad. Ja, we hebben Wolter Kroes gehad. We hebben Mike een Colling gehad. We hebben Johan Vlemmings gehad. We hebben, uh, een aantal een artiesten van de WK-hits natuurlijk. Ja, hè? we hebben de hobbyisten gehad. Uh, we hebben de... Uh, Organisator van uh, Beekestein En we hebben er nog uh, de, ba de bazooka's. Noem het maar op. Ik hoor, en Henry natuurlijk met Jobus nieuws. Ja. Rudy met zijn enigste die er die nog aankomt. Gaat nu, en uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. En dan wel met Pascal natuurlijk. Hè. Bye bye. Bye bye. En uh, ja, we gaan afsluiten met de enigste De enigste van deze week is van een Zweedse artiest... Eagle Eye Cherry, niet echt een Zweedse naam hoor, maar het is een artiestennaam... ...had in 1997 een grote mid Save the Night. Op jonge leeftijd was hij besmet muziek. Dat komt door, door, vooral dankzij vader Don Cherry. Dat was een, uh, ja, een legendarische jazz-trompetist en zijn broer, en zijn broer die was rapper. Hij leerde op jonge leeftijd drummen en kwam op zijn school op Performing Action. Een hogeschool voor ja, muziek. Naast het single Save the Night won Eagle Eye Cherry een Grammy... Verder heeft hij geen groot succes meer gehad en daarom is hij de enige vlieg. Dit is Eagle. Eye Cherry, met Save Tonight. En tot volgende week. I'm ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. In Slowakije zijn de afgelopen dagen drie mensen omgekomen door overstromingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de tweede stad van het land, Kosice, moesten 1500 mensen in veiligheid worden gebracht nadat een dam van zandzakken was doorgebroken. In de hoofdstad Bratislava is de Donau buiten zijn oevers getreden. Daar hoeven nog geen mensen geëvacueerd te worden. Verschillende kleinere plaatsen in het oosten van Slowakije zijn van de buitenwereld afgesneden... doordat wegen en spoorwegen zijn ondergelopen. In het gebied zijn vooral beken en riviertjes buiten hun oevers getreden... waardoor steden en dorpen zijn ondergelopen. Premier Fico heeft zijn verkiezingscampagne onderbroken... om de getroffen gebieden te bezoeken. President Obama heeft defensietopman James Clapper voorgedragen als de nieuwe directeur voor nationale inlichtingendiensten. De Amerikaanse Senaat moet die keuze nog goedkeuren. Clapper wordt dan de opvolger van Dennis Blair, die na een reeks incidenten moest opstappen. De directeur voor nationale inlichtingendiensten moet ervoor zorgen dat belangrijke informatie gedeeld wordt. Dat was in de aanloop naar 11 september niet gebeurd, waardoor de Al-Qaeda-terroristen toen ongestoord hun gang konden gaan.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 Robbe vliegt vanavond niet met de rest van de selectie mee naar Zuid-Afrika. Maar wordt morgen eerst in Nederland onderzocht. Robbe maakt nog wel deel uit van de selectie. En gaat mogelijk later naar Zuid-Afrika. Francesca Chiavone heeft het vrouwentoernooi van Roland Garros gewonnen. De Italiaanse wonnen de finale met 6-4 en 7-6 van Samantha Stoser uit Australië. Het is de eerste keer dat een Italiaanse tennister een Grand Slam toernooi weet te winnen. Het weer vanavond en vannacht is het grotendeels helder.